4 uur NPO Radio 1 met Lara Renze. Goedemiddag. Komend uur in nieuws in Ko. Vertelt de provincie Flevoland bij ons waarom het de dieren gaat bijvoeren in de Oostvaardersplassen. En Nederland is in de ban van het schaatsen. De ijskoorts, maar in België zijn de regels wel wat strenger om het ijs op te gaan. Ook dat hoort u. Nu het NOS Journaal door had meegens. Vanwege de moord op de Sloaakse onderzoeksjournalist Jan Kucjak en zijn vriendin... heeft de politie huizen doorzocht en zeven mensen opgepakt. Ze komen uit de kringen rond de italiaans slovaakse zakenman Antonin Vadala. Hij heeft contacten met de regering... en hij werd door publicaties van Kucjak in verband gebracht... met de Italiaanse maffiaorganisatie organisatie Drangheta. De website waar Kucjak voor werkte meldt dat ook Vadala zelf is opgepakt. Koetjak en zijn vriendin werden afgelopen weekend doodgeschoten. De journalist stond op het punt een verhaal te publiceren... over fraude met EU-subsidies door de Slovaakse en Italiaanse maffia. De provincie Flevoland wil dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen toch worden bijgevoerd. De provincie gaat daarmee in tegen een advies van staatsbosbeheer. Belangrijke motivatie voor Flevoland is dat veel bezoekers van het natuurgebied... nu toch bijvoeren, ondanks een verbod daarop. Daarnaast wil de provincie de medewerkers van staatsbosbeheer beschermen... Zij kregen de afgelopen dagen ernstige bedreigingen binnen. Bezoekers van de Oostvaardersplassen zijn blij dat de dieren worden bijgevoerd. Dat vind ik heel goed. Vind je heel goed? Ja. Waarom? Uh, omdat ik vind uh, dat het uh, niet nodig is dat dieren nodeloos hoeven te lijden. Europeanen die tijdelijk in een ander EU-land werken... krijgen recht op hetzelfde loon als collega's die daar wonen. In Brussel is daarover een akkoord bereikt dat in 2020 ingaat. Het moet een einde maken aan oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. De Rijksuniversiteit Groningen beraadt zich op juridische stappen... tegen de stichting achter de cursus Ik Stop Ermee. Bedoeld voor mensen die willen stoppen met roken. Die stichting zegt dat uit onderzoek is gebleken... dat 81% van de deelnemers ook echt stopt. Maar het lijkt erop dat het onderzoek... waarin de naam van de Rijksuniversiteit Groningen wordt gebruikt... niet bestaat, zo meldt Nieuwsuur. FC Twente moet het uitduel bij ADO Den Haag volgende maand spelen zonder eigen fans. Dat is een gevolg van misdragingen van Twente supporters tijdens de wedstrijd tegen Roda op 20 januari. Toen gooiden hooligans vuurwerk op het veld in het Roda stadion. Het Franse OM gaat Marine Le Pen vervolgen, de leider van het rechtspopulistische Front National. De zaak draait om drie foto's waarop te zien is hoe IS executies uitvoert. Le Pen had ze via Twitter verspreid. Op een van de foto's wordt de Amerikaanse journalist James Foley onthoofd... zegt correspondent Frank Renaud. Dat leidde tot veel commotie natuurlijk in de media en de politiek. De familie van die James Foley reageert ook. Die zei geschokt te zijn. En de Franse justitie besloot toen een onderzoek te starten... wegens, zoals het heet, publiceren van gewelddadige beelden. En dat heeft er nu dus toegeleid... dat Le Pen officieel in staat van beschuldiging is gesteld. Mocht Le Pen worden veroordeeld... dan kan ze maximaal drie jaar cel krijgen en een hoge geldboete. In Utrecht zijn politieuniforms gestolen. De kleding zat in dozen die zijn buitgemaakt bij een overval op een pakketbezorger. De politie is bang dat criminelen de uniforms gaan gebruiken om misdrijven mee te plegen. Wil ze daarom snel terug. Het kan door de diefstal dus lastiger zijn om te zien of iemand wel echt een agent is, zegt de politie. Mocht iemand het nou niet vertrouwen, bel dan gewoon met de politie om te verifiëren of die collega daar ook werkt. Het weer vrij veel bewolking in een groot deel van het land. In het noorden ook nog af en toe wat zon. Het is min 3 tot 0 graden. En het voelt een stuk kouder aan door de soms harde oostenwind. Komende nacht opnieuw matige tot strenge vorst. Morgen meer bewolking. En s'avonds in het zuiden kans op wat sneeuw. En hoe is het op de weg? René nee, Passet, goedemiddag. Dag Lara. Ja, ijs op het asfalt. Al de hele dag krijgen we meldingen van gladheid her en der... ijspegels, uh, gesprongen waterleidingen. Het hele palet nou, nu op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Hoofddorp en Hoogmaden Wat uh, ijs op de rijbaan. 10 kilometer file en dik een half uur vertraging levert dat op. Op de A16 Antwerpen-Breda is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen... die gekanteld is. Dat gaan we waarschijnlijk ook nog uren horen. Tussen de Belgische grens en Knoop het Galder... is de rijbaan inmiddels dicht. Op de A28 Zwolle-Groningen een half uur vertraging... tussen. De Zwolle Noord en de Afrit Nieuwe Leuzen. Daar moet ook iets aan de hand zijn, maar uh, ik heb het lek nog niet boven. Op de A44 ten slotte Amsterdam-Den Haag. Door de mensen die omrijden via Wassenaar. Toch een kwartier vertraging al daar. Vanavond in Focus. Het koraal op de ABC-eilanden sterft af. En de hoeveelheid blauwalgen neemt toe. Is toeristenpoep de oorzaak? Kijk vanavond naar Focus om 5 voor half tien bij de NTR op NPO 2. Om te kunnen beleggen hoef je allang geen zeilboot meer te hebben of een dure stropdas. Om te kunnen beleggen hoef je het alleen nog maar te willen. Want Evi is de expert die gewoon in je tas past en beleggen heel makkelijk heeft gemaakt. Evi vindt namelijk dat iedereen moet kunnen beleggen. Dus jij ook? Start nu al met beleggen vanaf 1000 euro. Kijk op Evi van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 NOS NTR. Elk jaar sterven hier duizenden dieren een vreselijke honger- of verdrinkingsdood, en ik wil gewoon dat het stopt. Die moet je verzorgen. Als ze geen vrede hebben, dan moeten ze worden. En dat gebeurt hier niet. Nou, je mag niet bijvoeren. Ze waren gewoon daar welke gewoon afgeschoten bij bosjes. Nou, dat kan gewoon niet. Het is best dat mensen soms emotioneel erin kunnen worden. Want ik schaam me dat ik Nederlander ben dat dit hier plaatsvindt. De provincie Flevoland gaat overstag. Heeft besloten de grote grazers in de Oostvaardersplassen toch bij te voeren. De emoties bij de actievoerders liepen hoog op. We zijn in het gebied. En de baas van de politie zegt dat de criminaliteit in Nederland is teruggelopen. Vorige week schreeuwde de politiebond in Nieuws in Koning dat de korps de misdaad niet aan kan. Als je wel eens door de stad loopt, dan denk je natuurlijk... Joh, is het nou allemaal zo erg? Ja, het is zo erg. Ze kijken naar woninginbraken, insluipingen, oude mensen die, uh, die uh, hun spullen kwijtraken. Dat ze daarna genoeg geen tijd voor hebben om uh, dat goed aan te pakken. Lara Rensen. Nieuws en Go. De politie wil ons meer geld, terwijl de criminaliteit daalt volgens de cijfers. Verslaggever Joris van der Kerkhoff, jij sprak korpschef Akerboom. Hoe verklaart hij dat? Nou, bijvoorbeeld omdat er veel geld nodig is om fraude te bestrijden... om terrorisme te bestrijden of de dreiging van terrorisme te bestrijden... Ondermijning. dat zijn allemaal zaken die heel erg spelen... en die niet in deze cijfers die bij het Centraal Bureau... voor de Statistiek gepresenteerd zijn voorkomen. En daarnaast is er ook nog een verhaal dat jij en ik... en heel veel andere Nederlanders bellen met 112. 300.000 meer telefoontjes het afgelopen jaar. Kijk eens aan, wij horen zo van jou, Joris. En de tweede dag van het week... De in Apeldoorn is in volle gang. Sebastian Timmerman volgt dat voor de NOS. Sebastian, wie heb je al in actie gezien? Onder andere de sprinters die gisteren zo succesvol waren op de eerste dag. Bijvoorbeeld Matthijs Bugli pakte de wereldtitel met uh, de Teamsprint. Net als Harry Lavrijsen. Nou, Bugli is alweer in actie gekomen op de Keirin en heeft zich gekwalificeerd uh, voor de halve finale vanavond. Lavrijsen nog niet. Die is verwezen naar de Kansingen. We zijn ook al bezig met het individuele sprinttoernooi voor de vrouwen. En daar zijn Sjanne Branspennings en Laurine Voorriesen... zojuist allebei doorgedrongen tot de achtste finales. Nou, hou ons op de hoogte, Sebas. Dankjewel vanuit Apeldoorn. Verslaggever Mark Robin Visser, die trotseert de snijdende kou... op zoek naar natuurijs. Hij is in het noorden van Overijssel. Wat deed je daar? Nou, ik heb uh, geschaatst, samen met uh, Piet Talsma. Hij is uh, 71 jaar en hij heeft maar liefst drie stedentochten meegemaakt in zijn leven. Ja, ja. En Piet is samen met zijn kleinzoon Zaken op pad gegaan. Zaken is negen jaar en heeft nog nooit op natuurijs geschaatst. Tot vandaag. Ben benieuwd straks naar uh, het verhaal van... Uh... Opa en kleinkind. Maar ik neem u eerst mee naar de Oostvaardersplassen... want Staatsbosbeheer moet de grote gazers eh, in het gebied gaan bijvoeren. Dat heeft de provincie Flevoland bevolen. Er is flink wat ophef ontstaan. U heeft het waarschijnlijk wel meegekregen de afgelopen dagen... over het wel en wee van de dieren in dat gebied. De provincie probeert te voorkomen dat dieren van de honger doodgaan. Ad Meijer is gedeputeerde van de provincie. We hebben nu contact met hem. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Meijer, waarom eh, heeft de provincie dit besluit genomen? De provincie heeft dit besluit genomen omdat het duidelijk is... dat hele grote groepen mensen eh, begaan zijn met het lot van de dieren... in het gebied van de Oostvaardersplassen En dat er ook allerlei plannen en ideeën zijn gegroeid... om eh, demonstraties te houden en op een andere manier eh, acties te ondernemen... op het gebied zelf ten opzichte van dieren. Mm -hmm. En waar wij natuurlijk erg vrees voor zijn is dat iedereen op zijn eigen manier de dieren gaat bijvoederen. En dat is een van de hoofdredenen dat we besloten hebben... om van staatsbosbeheer te vragen om zelf dat bijvoederen te doen. En om daarmee een stuk ongerustheid weg te nemen bij de mensen. Maar ook ervoor te zorgen dat niet iedereen... op zijn eigen manier een oplossing gaat bedenken. Want dat is precies niet altijd in het belang van de dieren. Het moet natuurlijk op een deskundige manier gebeuren. Ja, we hadden een paar van die uh, bijvoerders... laten we ze zomaar noemen, gisteren in ons programma... Um, zij zijn redelijk uh, ja, actief, hè? Er, is, er, is, er zijn veel heftige emoties. Uh, ja. is, is dat wat u ook beweegt om ja, toch maar gehoor te geven, dan daar? Nou ja, wat we gemerkt hebben. Kijk, deze beslissing komt niet voort uit een, een of andere wetenschappelijke achtergrond. Deze beslissing komt voort uit de ongerustheid die bij grote groepen mensen blijkt te leven. Mm -hmm. uh, ten aanzien van het gebied en het lot van de dieren. Ze kunnen het niet aanzien, hè? Dat is wat ze gisteren ook bij ons uh, vertelden. Ja, dat is duidelijk. Dat begrijpen wij. Wij zien ook dat uh, er plannen zijn voor uh, groepen mensen om naar het gebied te komen het komende weekend. En daar allemaal eigen oplossingen uit te gaan voeren. Want wat zijn dat... mensen van plan dan? Wat willen ze gaan doen? Nou, ik heb begrepen dat er allerlei initiatieven zijn om zelf bij te gaan voeren. Dus met hooi of zo? Of, of met... Ja, dat weten we niet precies. Maar het is natuurlijk van, van, van levensbelang, ook voor de dieren zelf, dat dat op een oordeelkundige manier gebeurt. En daarom is de regel wel zo dat uitsluitend staatsbosbeheer dat bijvoeren kan doen. Mm -hmm. En niet dat iedereen dat op eigen initiatief kan uitvoeren. Ja. Het zal vast een moeilijke beslissing geweest zijn. Want eh, deskundigen zeggen dat het bijvoeren aan zich een slecht idee is. Het zou bijvoorbeeld de groep kunnen verstoren. Is dat argument dan nu even minder relevant? Nou ja, wat we natuurlijk zien is dat door de grote betrokkenheid van allerlei mensen... waarvan een deel ook verontwaardigd is over wat er gebeurt... dat we zien dat er een enorme druk bijvoorbeeld ontstaat... op de medewerkers van staatsbosbeheer. De boswachters en de mensen die bezoekers te woord staan... aan de telefoon en in de bezoekerscentra. En dat maakt eigenlijk dat wij vinden... dat we zelf dat initiatief moeten nemen. Mm. En door op deze manier toch oordeelkundig... Tijdens de forse want daarna niet. Maar vooral tijdens die forse dit te doen. Euh, geven we op geen enkele manier aan hoe we in de toekomst voor gaan geven aan deze dingen. Want dat is een heel ander verhaal. Maar op dit moment willen we gehoor geven aan de ongerustheid bij grote groepen mensen. Mm, ja, u geeft gehoor aan ongerustheid. Maar ik heb ook het idee dat u probeert de regie te pakken. Om te voorkomen dat het verkeerd is. Nou, wij gaat. willen voorkomen inderdaad dat er allerlei soorten... Uh, voedsel aan de dieren wordt gegeven zonder dat daar enig overzicht bij is. Ja, Maar dit en gaat in tegen het idee. dat er een enorme druk ontstaat op de mensen van Staatsbosbeheer. Ja, dat snap ik. Die daar hoor. hun werk doen in, ja. het, uh, in het gebied zelf. Ja, want ik heb ook begrepen dat er zelfs bedreigd uh, wordt. Ja. Maar, maar dit gaat natuurlijk wel in tegen het beleid en de ideeën uh, rond dat gebied. hè? Nou, in zoverre, uh, allereerst op basis van de wet heeft de provincie de bevoegdheid om dat te doen als de weersomstandigheden ernaar zijn. Mm -hmm. En deze maatregel geldt alleen maar gedurende uh, de strenge vorstperiode. Oh, maar ik had juist begrepen dat dat helemaal niet aan de orde was... het bijvoeren, want dat dat gewoon niet goed is voor die groep. Maar dat is dus dat is niet waar? Nou ja, dat is, dat, is, nee, maar dat is een inhoudelijke visie. Er zijn twee dingen. Dat is hoe we nu op dit moment hiermee omgaan. Ja. En dat is de manier waarop de provincie probeert... de jarenlang slepende discussie over... wat nu de beste aanpak is voor dat gebied... Ja om daar een eind aan te maken door te komen met een plan... waar zoveel mogelijk mensen zich in kunnen vinden. Dat komt allemaal nog? Dat komt. Daar wordt heel hard aan gewerkt door een externe commissie... die daar onderzoek naar doet, die alle deskundigen raadpleegt. Okay. En dat moet leiden tot een voorstel dat brede aanhang krijgt. En dat is iets wat in de komende maanden gaat gebeuren... want dat moet heel erg secuur. Ja, dat begrijp ik. En, en lang wordt er nu nog bijgevoerd? Zolang als het koud is? Ja, zolang deze uh, extreme vorst, Ik kom net uit het gebied, het is snerpend koud. En uh, in ieder geval, zolang de weersomstandigheden zijn zoals ze nu zijn, uh, uh, blijft dat bijvoeren gebeuren. Goed, dank voor de toelichting. Dank u ook. mij. Meijer. Dag. Dank u wel, gedeputeerde van de provincie. Wij zijn trouwens in het gebied, dus we gaan straks nog even kijken hoe het gaat met de dieren. We gaan nu naar Den Haag. Marktkooplui uit de stad zijn in paniek... omdat ze vrezen voor faillissement. De reden is dat de kosten voor de opbouw van de kramen... is omhoog gegaan per 1 januari. En flink ook, maar liefst 40 moeten ze erbij uh, opleggen. De Nieuws en Coop bestaat op de Scheveningse wijkmarkt. Nou, daar zal het vast koud zijn, vermoed ik. Saïda geen. maar hoe is desondanks de sfeer? Ja, ja, om te snijden dus, Lara. Maar dat ligt dan uh, inderdaad vooral aan die kou. En dat is ook terug te zien, want ja, er zijn niet heel veel kraampjes meer over uh, op dit moment. De meeste uh, marktkoopmannen hebben al uh, de boel ingepakt, omdat er niet heel veel klanten zijn. Ik zie nog een notenbar is open, een paar meter verderop. Wij staan een beetje te schuilen voor de wind bij de slager. En een paar meter bij ons vandaan uh, staat de kraam van Hans van As... Hans, ja, je zit al in de uitzending. Oh. Aardappelboer, je ja. hebt de boel ook al ingepakt. Het was niet ja. zo'n fijne werkdag vandaag, Nee, denk ik. we hebben kou geleden vandaag. <laughs> ja. Ja. Hoeveel mensen zijn er langs geweest? Nou ja, ik heb ze niet geteld. Maar eh, dat durf ik niet te zeggen. Maar het was wel minimaal. Hoor. Dat zulke dagen moeten we niet te veel hebben. Nee, Peter Hoogendoorn staat ook bij me. Kaasboer, uh, de kraam van jou staat vandaag ook niet hier. Maar dat heeft weer te maken met autopech van vanochtend. Ja, dat gebeurt één keer in het jaar en dan het liefst op zo'n dag. <laughs> uh, liever helemaal niet, maar afstaan moet dan maar op zo'n dag. Ja, ja. precies. precies. Ja. Maar hoe ziet het er normaal gesproken uit? Want nu is het echt extreem rustig. Maar hoeveel kraampjes staan er normaal op een donderdag? Hier staan uh, 25, 30 ramen. En daarmee is een hele leuke, complete markt. Um, die voor deze wijk uh, heel belangrijk is. Ja, wat voor een wijk is het? Het is een wijk um, waar van oudsher een beetje de artistieke mensen van uh, Den Haag-Scheveningen wonen, de kunstenaars en een beetje mensen met wat uh, iets meer geld. Inmiddels een beetje vergrijsd, maar uh, heel uh, uh, bijzonder en gezellig publiek. Ja. Die dus graag uh, op de markt komen. Hans, hoe lang sta je hier al met de aardappelkraam? Vanaf 98, 1998. Ja, vaste klantjes. Maar de vraag is, uh, hoe lang blijft u hier nog staan? Want uh, er zijn wat veranderingen. Ja, uh, dat kramengeld, dat uh, matgeld is al niet zo goedkoop hier. Van de, vanuit de gemeente natuurlijk. Maar na nou, nou die kramengeld hebben ze per 1 januari met 50% verhoogd. Dan mm -hmm. nou heb ik natuurlijk maar één kraampje. Maar er zijn er hier meerdere, die hebben wel vier kramen. Kijk, en dat uh, tikt toch aan. Ja, even specifiek naar uw kraam. Wat zou dat voor u betekenen? Hoeveel meer moet u dan gaan betalen per maand? 30 euro in de maand meer. En dan he, praat ik over een bedrag dat uh, op een andere markt betaal ik veel minder dan hier. Ja. Het scheelt 47 euro per, per maand bij een andere gemeente, een andere marktmeester en een andere kamer en deze kamer Ja, 37 euro denk ik dat is toch niet een heel hoog bedrag, maar dat is kennelijk voor u wel echt te veel. Seven, nee, 47 euro. 47 euro, ja, ja, per dag. hè? Per marktdag. Per marktdag. Ja, ja, ja. Ja. Ja, wij noemen het per maand, maar tussen we staan we één dag in de maand of in de week. Dus het gaat over vier dagen die verhoging. Ja, ja. En voor u? Wat zou het voor u betekenen? Voor uw kaaskraam? Uh, ja, er zit uh, gemiddeld 40 tot 60 procent prijsverhoging op de kramen. Ja, so. ja en wat is dat bij u? Uh, wat voor bedrag de, moet ik dan de denken? Het exacte bedrag weet ik eigenlijk. even, ik heb het niet verraad. Nee, nee. Nee. Maar uh, wat voor gevolgen zou dat voor u hebben? Um, ja, ik, ik sta met kaas en daar kan je het wel op trekken. Uh, kaas verkopen we goed en we hebben een hele mooie kraam. Dus we verkopen deze markt ook heel erg goed. Maar um, er zijn collega's die, uh, die het wat moeilijker hebben. En met name de non-food heeft het uh, best wel moeilijk op de markt. En daar is het echt net het laatste drempeltje voor waarvoor we zeggen. Ja, dit, dit trek ik niet meer. En daarmee verlies je gewoon een belangrijk stuk van je markt. Okay. Nou, we gaan er uh, zo meteen over verder praten, Lara. Want ja, de gesprekken met de gemeente lopen op niets uit. Ja, en veel kraamhouders maken zich dus zorgen om hun toekomst. Daar ja. gaan we dus uh, zo meteen over verder praten. Ja, kan ik me voorstellen met zo'n prijsstijging. La, uh, laat ons uh, horen straks uh, de discussie in de nieuws- en kalbus. René Passet dan met de verkeersinformatie en ijs op de weg nog steeds, René. Ja, maar dat is niet het grootste nieuws hoor. Nee, dat is nu te vinden in het zuiden en het noorden. Want er is een vrachtwagen gekanteld op de A16, Antwerpen-Breda... Vlak voor Knoop het Galder, nou, daar is de rijbaan voorlopig dicht. Vanaf de grens staat het muur en muur vast. Dus rij via een andere route naar het noorden, bijvoorbeeld via de A27. Op de A28 een ongeluk met meerdere auto's tussen Zwolle en de afrit nieuw Richting Groningen, daar is de weg nagenoeg dicht. Twee rijstroken minder, gaat ook nog wel een uurtje duren. De vertraging is inmiddels drie kwartier en loopt nog steeds op. Tien minuten voor half vijf, als het aan Nederlandse werkgevers ligt... moet Nederland meer gaan betalen aan de EU. Volgens werkgeversvoorzitter Hans de Boer is bezuinigen op de huidige uitgaven... zoals het kabinet wil, prima, maar uiteindelijk niet voldoende. Volgens de Boer is het extra geld nodig... voor nieuwe taken die de Europese Unie gaat uitvoeren. Correspondent Bert van Sloten sprak met de Boer. Het controleren van migratiestromen... het bieden van economische kansen aan Afrika... Daar moet voldoende budget voor zijn. Dus eerst de discussie van Mark Rutte helemaal goed uitlopen. er het maximale uithalen. En als daarna er onvoldoende budget zou zijn voor die nieuwe taken... dan moeten we opnieuw met elkaar aan tafel. Dit is belangrijk voor de burgers van Europa... en de burgers van de individuele landen. En het is belangrijk voor de bedrijven. Dus dan mag je daar opnieuw over gaan praten. Ja, Dus dan desnoods de begroting omhoog. Eerst de discussie van Rutte... Goed met elkaar uitlopen en onze minister-president daarin de volle steun geven. Dan kijken van wat is belangrijk. En als we op een gegeven ogenblik met z'n allen zeggen: wij willen dat Europa zich op wereldschaal meer laat zien. dat kost een patiënten dan moeten we ook de bereidheid hebben om uiteindelijk te zeggen van nou we doen er misschien wat bij. Maar eerst de discussie van Rutte met z'n allen goed voeren en onze minister-president steunen. Ja, mag ik u zo samenvatten, het is dusdanig belangrijk de Europese Unie dat je moet bezuinigen maar als het meer moet kosten, dan moet het maar meer kosten want zo belangrijk is het. Als blijkt dat je op een effectieve en efficiënte manier die, die, die, die grote wereldproblemen vanuit het Brusselse niveau moeten worden aangepakt dan moet je ook bereid zijn om op, op enig moment te zeggen oké okay, dan leggen we er geld bij. Europa-correspondent Arjan Noorlander. Dit is interessant uh, wat de werkgeversvoorzitter Hans de Boer daar zegt, want hij gaat hiermee in tegen de plannen van kabinet Rutte. Ja, dit is niet uh, wat Mark Rutte zelf wil. Die heeft gezegd, Nederland wil de komende tien jaar. Want daar gaat het over, er wordt gevochten over de begroting... voor de komende tien jaar ongeveer uh, gezegd. Daar mag geen cent bij. Ik vind het duur genoeg. Europa, de Britten vertrekken ook nog eens, die betaalden veel. Dat slaat een gat in de begroting. Wij moeten dat niet als ander rijk EU-land vullen. En dus mogen de kosten niet omhoog. En daar zijn de werkgevers het niet mee eens. Niet zo gek natuurlijk, want uh, zij hebben duidelijk een belang daarbij. Zij profiteren van die grote... De grote Europese economie, uh, die ambities van Europa om meer geld uit te geven aan uh, innovatie, bijvoorbeeld aan het opknappen van economieën in Zuid- en Oost-Europa. Ja, daar profiteren natuurlijk die grote bedrijven van. Dus die oproep doet hij nu, daar zal Mark Rutte niet blij mee zijn. Maar ja, iedereen heeft zo zijn eigen belangen. Ja, meer geld en kabinetsteunen, steunen, dat, dat gaat eigenlijk niet samen, toch? Nee, dat gaat niet samen. Mark Rutte wordt hierdoor natuurlijk een beetje extra onder druk gezet... want hij had in Brussel bij een top vorige week... al de boodschap van de andere landen gekregen. Ja, wij zijn ambitieus met Europa, dus dat mag best wat meer kosten. Nu doet ook eigenlijk een deel van zijn eigen achterban ja? de werkgever... in Nederland diezelfde oproepen. Mark Rutte, doe niet te zuinig. Als er meer geld naartoe moet, moet er meer geld naartoe. Nou ja, daar zal hij uiteindelijk op moeten reageren. Wat premier Rutte tot nu toe heeft gezegd is... ik ga lekker zuinig die discussie... In. die discussie duurt ook nog wel een jaar. En dan zien we daarna wel, maar mijn inzet is geen cent extra. Hij denkt dat hij daar het Nederlands belang het best mee, uh, mee dient. Maar ik ben op dit moment in Berlijn... want hier houdt morgen Mark Rutte een belangrijke toespraak. Ik vind hij in ieder geval zelf. Dan gaat hij voor de rest van Europa hier in het, uh, in het centrum van Berlijn... zijn Europa visie neerleggen. Dan zal hij ongetwijfeld zeggen dat hij zuinig is, maar dat hij Europa ook heel erg belangrijk vindt. Dus je merkt ook wel dat Rutte wel begrijpt... dat werkgevers in Nederland, andere Europese landen... iets meer van hem verwachten als het gaat om de toekomst van de Europese Unie... dan het mag geen cent extra kosten. Benieuwd naar morgen ook weer. Dankjewel, Arjan. Laboratoria. Oplossingen voor ziekte. Doorbraak. Een mijlpaal in de astronomie. Amerikaanse astronomen lijken voor het eerst signalen te hebben opgevangen van de oersoep. Gaswolken waaruit de allereerste sterren in ons heelal zijn ontstaan. Dat is een belangrijke ontdekking, want zonder die eerste sterren... was het leven op aarde niet mogelijk... en ja, zou ons universum er heel anders uitzien. Radio-astronoom André Offringa van Astron... heeft deze ontdekking met veel belangstelling gevolgd. Meneer Offringa, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komen we van deze gaswolken tot de bouwstenen die nodig zijn voor leven? Kunt u dat allereerst uitleggen? Uh, jazeker. Uh, het gas is allemaal afkomstig uit de, uit de oerknal. En uh, dat gas ging op een gegeven moment klonteren door, door zwaartekracht. Mm -hmm. En daaruit ontstonden de eerste, eerste sterren. Voornamelijk bestaande uit waterstof. En uh, ja, die verwarmden het materiaal eromheen. Ja, en toen... Nou, um, wat we nu ontdekt hebben, is, uh, is dat gas um, waaruit de sterren zijn ontstaan. Dus dat is 200 miljoen jaar na de oerknal. Maar de oerknal is, uh, om het uh, te relative relativeren, 13,8 miljard jaar geleden. Wel, ja. Dus dat is enorm geleden. Elo enorm lang geleden, ja. Maar dan moet we me toch even uitleggen hoe dit nu waargenomen kan zijn. Uh, nou, dat uh, team van astronomen heeft een, uh, een uh, radiotelescoop uh, in Australië gezet. En een hele... Uh afgelegen gebied waar geen storingen vindt. We hebben een hele speciale telescoop gemaakt die niet gevoelig is voor de voor de voorgronden. Dus de de melkweg, want uh, ja we willen natuurlijk niet de melkweg daarvoor zien. We willen helemaal achter alle objecten die we al kennen kijken. Ja. En Dan hebben ze een heel bijzondere telescoop voor ontworpen en het is helemaal niet zo groot. Um, het, het is ongeveer de de grootte van een tafel en die staat ergens in de in Australië in de woestijn en uh, ja die telescoop bleek heel goed in staat te zijn om achter alle objecten te kijken. En daarmee hebben ze het gedetecteerd. Ja, ik snap nog steeds niet hoe u, um, als ik heel eerlijk mag zijn... signalen van uh, een gaswolk van zoveel, zoveel jaar geleden kan. Hoe die onderzoekers dat kunnen detecteren. Dat doen ze dus met een soort tafeltje. Ja, <laughs> en, uh, op een afgeleverd gebied. Ja, ja, dat klopt. Um, nou ja, dit, dat signaal dat, uh, dat, uh, start als, uh, als radiostraling. En dat wordt een beetje uitgerekt door de, door de uitdijing van uh, het hele Ja. En uh, dat, uh, dat komt dan ongeveer als radiostraling, uh, dus echt FM-straling, terecht op aarde. En dat is wat zij gedetecteerd hebben. Um, en ja. dat kun je nu dus detecteren? Klopt, ja. En dat is een, gewoon een radiosignaal? Ja, ja, het is echt bijna op de golflengte van de FM-radio. Nee. Het is op uh, 80 megahertz. Ja. Zijn er mensen die straling zonder het te beseffen... ook al met hun eigen radiospeler hebben ontdekt? Nou, nee, want uh, zoals ik vertelde... heb je een hele bijzondere antenne nodig... om niet alle, alle signalen uh, van de, uh, de melkweg en de sterren daarvoor uh, Daar te Daar zit ontvangen. dan veel te veel verstoring uh, bij, zegt maar eigenlijk. Ja, precies. En, en bovendien hebben ze, hebben ze duizend uur lang moeten integreren. Dus duizend lang duizend uur geobserveerd met die telescoop... voordat ze het signaal uh, ontdekten. Dus het is een enorm zwak signaal. Mm -hmm. Maar ja, zodoende hebben ze het toch kunnen ontdekken. Dus het is eigenlijk um, een gaswolk... die zich dan manifesteert als straling... en uiteindelijk als... Um, uh, ja, frequentie eigenlijk. Als, als een... Uh, hè, begrijp ja, ik dat goed? Ja, ja het, de, de, dat gas dat, dat, uh, uh, werkte samen met, met allerlei... Nou ja, de, de, we vonden bepaalde processen samen. Uh -huh. um, en uh, die processen uh, genereren deze straling die nu gemeten is. En u bent, zijn ze volledig zeker dat dit dus inderdaad um, ja, datgene ja. is wat ze, wat ze meten? Nou ja, dat, dat is altijd een vraag natuurlijk bij een eerste uh, detectie van zo'n zo enorm belangrijk nieuw signaal. Yes. Maar ze zijn wel ontzettend zorgvuldig geweest. Um, want ze hebben het signaal al, al meer dan een jaar geleden gedetecteerd. Um, en vervolgens uh, zijn ze ja, eigenlijk al een jaar lang bezig geweest met te verifiëren of het wel klopt. En, en dat, dat vind ik heel knap, um, want in principe gaat het natuurlijk om wie het eerst... Zo'n signaal ontdekt, dat is voor onderzoek heel belangrijk. Um, maar in dit geval uh, waren er ook wel wat andere teams die er ook wel dichtbij waren. Dus ja, ze, hebben, uh, ze hebben heel erg hun best gedaan. Dus ze was om zeker ook concurrentie, wou je maar zeggen. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Ja. En, en um, wat is het belang van deze ontdekking, van deze ja, gaswolk eigenlijk? Nou, het vult echt een, een puzzelstukje aan, onze, aan ons verhaal over hoe het universum is ontstaan. Um, het is dus, we weten dat de oerknal is ontstaan en daar hebben we ook, uh, ook bewijs voor. Uh -huh. Maar wat daarna precies gebeurt, uh, is dat, dat was voornamelijk theorie. En uh, allerlei modellen hebben we daar ook wel voor. Maar ja, die modellen die varieerden ook enorm. En met deze detectie kunnen we echt een beetje uh, ja, een puzzelstukje uh, toevoegen aan dit verhaal om te begrijpen uh, hoe ons uh, universum exact is ontstaan. En begreep ik nou goed dat het, uh, dat het veel kouder was in die gaswolk dan gedacht? Ja, het, het resultaat is enigszins verwarrend. Het is inderdaad, het gas blijkt kouder te zijn dan, dan dat we dachten. En dat is, dat is heel interessant. En dat is nu ook een, een, een nieuwe vraag. Maar dat is natuurlijk ook. Het is een, een, een ontdekking als, altijd interessant als er nieuwe vragen oproepen. Ja, ja. En dat is, dat is hier deel, ja, duidelijk het geval, ja. Want waar, waarom roept dat nieuwe vraag op, even kort? Nou ja, onze huidige modellen die, die voorspelden dit niet. Die voorspelden dat het gas ietsje warmer was. En uh, ja. Nu, nu komen er allemaal theorieën dat er misschien ook uh, dat, dat uh, zwarte materie hier ook mee te maken heeft. Dat dachten we tot dusver niet. We dachten gewoon dat, uh, dat eigenlijk het gas vanzelf afkoelde. Doord, ja, doordat het uh, um, uitdaaide, koelt het vanzelf af. Ja. Maar eigenlijk zegt deze ontdekking dat dat niet genoeg is. Het, het gas moet op de een of andere manier sneller afgekoeld zijn. Oké, okay, ja, dat had niet alleen door uit, met de te maken. Dat moet dus, nou, zegt u, denk, denkt u, denken u en uw collega's nu zwarte materie geweest? Nou, dat is een theorie. Uh, het, uh, ik bedoel, het is uh, een, een dag geleden uh, gepubliceerd. Dus uh, nou ja nu, uh, ja, nu komen er allemaal nieuwe theorieën natuurlijk. Ik laat u met en... rust, dan kunt u verder met uw, met uw werk. Ah, Oké, okay. dankjewel. <laughs> André Offinga van, uh, van Astron. Um, ja, ik ga nog even mee dat de allereerste sterren ook nog altijd niet zijn uh, ontdekt. Zometeen de schaatskoorts is er niet alleen in Nederland, hoor. ook bij onze zuidenburen. Alleen, ja, het is wel heel opvallend, de regels zijn daar veel strenger. Het ijs moet bijvoorbeeld veel dikker zijn voordat je er überhaupt op mag staan. Uh, ons belangrijkste verhaal om vijf uur, dreigende taal uit Moskou. Poetin presenteert een nieuwe, uh, nieuwe kernraketten um, die volgens hem niet tegen te houden zijn. NPO Radio 1. Laat ik, daarmee, laat ik daarmee willen beginnen. Kijk eens. Ja, Rusland heeft nieuwe kernwapens getest. Die zijn zo snel dat ze niet kunnen worden onderschept... door geen enkel raketafweersysteem, heeft Poetin gezegd in zijn jaarlijkse toespraak. Hij heeft daarbij een video laten zien waarin hij die wapens presenteerde. Volgens Poetin zijn de raketten afgelopen herfst getest. Vanwege de moord op de Slovaakse journalist Jan Kuciak en zijn vriendin... heeft de politie huizen doorzocht van de Italiaans-Slovaakse zakenman Antonin Vadala. En ook zijn zeven mensen opgepakt. Of ook Fadalla is gearresteerd, dat is niet duidelijk. Hij werd door artikelen van Kutschak in verband gebracht... met de Italiaanse maffia-organisatie Drangheta. De criminaliteit in Nederland blijft afnemen. Vorig jaar werden minder mensen slachtoffer van criminaliteit. Ook het aantal geregistreerde misdrijven nam af, meldt het CBS. In Noord-Holland en Zuidwest-Nederland was de daling het grootst. En op Schiphol zijn zeker 178 vluchten van en naar de luchthaven geannuleerd... vanwege het weer. Ook zijn er veel vertragingen. Op Schiphol waait het hard... Misschien uh, maak ik nu het gras voor de voeten weg van uh, mijn buurman. Dat hoor dan zo meteen wel. Woord, mijn, wa waardoor er uh, minder ga start- en landingsbanen beschikbaar zijn. Lekker dan. <laughs> en bovendien is het vliegverkeer uh, naar Groot-Brittannië verstoord. Want daar sneeuwt het hard, Gerrit, toch? Zeker. Ja, ja. ga zo even ja. nog door, Dorot Meegens. Ja. Ben jij anders het nee, weer bericht. maak me weer uit de voeten. Daar gaat hij uit de studio. Gerrit, zeg ja. jij het maar, joh. Ja. Waar wil je het over hebben? Nou, do doe maar gewoon over de kou. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Nou, het is inderdaad koud. We hebben een uh, stevige oostenwind. Windkracht 5 tot 7. Uh, bij het zee en bij het IJsselmeer zware windstoten. Tot zo'n uh, 75 of zelfs 80 kilometer per uur. Um, ja, je zou het niet zeggen, maar de lente is vandaag begonnen. De eerste dag van de meteorologische lente. We kunnen concluderen dat uh, februari uh, uh, een koude maand is geweest. De 21 ste plaats heeft hij bereikt ja. uh, in de top 100 van de koudste maanden. Februari maanden. Dus dat is toch wel even het vermelden waard. Nou, die kou die gaat toch even door op deze eerste dagen van de meteorologische lente. Namelijk, vanavond en vannacht, dan blijft het stevig waaien. De temperatuur zal vannacht uiteindelijk dalen naar min 6 in het zuiden tot min 9 opnieuw in het noordoosten van het land. En vooral de wind, die maakt het natuurlijk nog steeds erg koud. Nou, morgen dan hebben we in het noorden zon, maar verder naar het zuiden meer bewolking. En aan het eind van de middag, vanaf een uur of vier, kan er in het zuiden ook wat sneeuw gaan vallen. Dat heeft te maken met de front, wat vanuit het zuiden onze kant op komt. Uh, de maximumtemperatuur varieert morgen van 0 tot min 2... met de laagste temperatuur in het noorden. De wind is nog steeds stevig uit het oosten, matig tot krachtig. Dat is ietsjes minder dan vandaag, 4 tot 6. Uh, maar goed, het zal nog steeds wel koud aan blijven voelen. Dan zaterdag, ochtends in het noorden nog matige vorst. In het zuiden sneeuw en daar is het min 3. Overdag grote verschillen. In het noorden is het nog steeds winters... In de zuidelijke helft plus 2 tot plus 5 met lokaal sneeuw en gladde wegen op zaterdag. Zondag ook een overgangsdag. Nog steeds winters in het noorden met sneeuw en plus 2. In het zuiden zou het dan al plus 6 moeten worden met af en toe regen. Daarna is het onzeker of die dooi ook doorzet. Hey, is dat uh, veranderd? Je dat... Ja, dat is wel een beetje veranderd ten ja, opzichte he? van gisteren. Hmm. De vraag is hoe snel die zachte lucht vanuit het zuiden... of die het ook daadwerkelijk gaat halen. Aha. Uh, het noorden heeft daar natuurlijk de beste papieren voor... om in de winterkoud te blijven, voor de mensen die dat prettig vinden. En in het zuiden, daar zou het toch wel wat, uh, uiteindelijk wat zachter moeten gaan worden. Nou, ik ben benieuwd. Dank je wel voor nu. Gerrit Hiemstra, René Passet. Met probleem op de weg, hè? Ja, door wat ongelukken. Maar ja, het blijft voorjaarsvakantie. Dus in de randstad staan gewoon minder files dan, dan normalitair. Dat zal volgende week wel weer anders zijn. Maar op de A1 bijvoorbeeld sta je toch wel een kwartier tot twintig minuten in de file bij een Brugge. Tenminste, als je van Amersfoort naar Amsterdam rijdt. Want er is een ongeluk gebeurd bij een Brugge op de linker rijstrook. De A16 die is zelfs helemaal dicht... van Antwerpen naar Breda en Rotterdam. Vlak voor knop het Galder is daar een V-wagen gekanteld. Dus voorlopig maar een andere route vanuit Antwerpen kiezen. Bijvoorbeeld de route via Bergen-op-Zoom of via de A27. Op de A28 Amersfoort-Groningen een uur in de file... tussen knop het Hattemerbroek en de Afrit nieuw aan aanrijding met meerdere auto's, twee rijstroken minder. En verder de A44 Amsterdam-Den Haag, een kwartier in de file bij Wassenaar. En op de A58 Tilburg-Breda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 Je bent vrij om te groeien met KPN. Ontdek hoe KPN kan helpen om jouw ambities te realiseren. Op kpn.com slash groei. Voel je vrij, KPN. Zonder wilde bij geen kers op je taart of aardbeien onder je slagroom. Wilde bijen zorgen voor 80% van alle bestuiving, maar worden bedreigd. Daarom organiseert Nederland Zoemt de Bijenwerkdag. Ik, Lodewijk Hoekstra, doe mee met de Bijenwerkdag op 9 en 10 maart. Jij ook?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 Ontdek wat radioreclame voor je merk kan betekenen op radioraakt.nl. Zes minuten over half vijf. Fijn dat u luistert naar nieuws en Ko. Hier in Nederland zorgt de kou voor ijspret onder meer. Op bijna elk bevroren slootje schaatsliefhebbers zich op het ijs. In buurland België is dat net wat anders, want daar mag je niet zomaar overal schaatsen. Er is zelfs maar één plek in het hele land waar het schaatsen vandaag is toegestaan. Correspondent Sander van Hoorn is op die plek waar je dus wel mag schaatsen of, moet ik inmiddels zeggen, mocht. Tussen Gent en Brugge, het plaatsje Aalter. En daar ligt tussen de bossen verstopt een uh, toch een redelijk grote plas die op het eerste gezicht niet eens helemaal bevroren is. Maar een hoek wel, afgezet met linten door het agentschap dat gaat over de bossen. En daar mag geschaatst worden. En dat gebeurt dan ook. Ijshockey-schaatsen, Mensen die proberen lange rondjes te maken. Mensen die capriolen proberen uit te halen. Alles wat je op een Nederlandse plas ook tegen zou komen. Ja, ja, ja, ja, eigenlijk sta ik zelf pas net op het ijs te glibberen. Geen schaatsen meer na een verblijf van 12 jaar in het Midden-Oosten. En dan komt er een politieauto langs rijden die zegt dat de mensen van het ijs af moeten, meneer De Boswachter. Wat is er nou aan de hand? De politie uh, komt uh, omroepen dat het schaatsen definitief gedaan is voor vandaag. De situatie is niet veilig genoeg meer. Want wat is veilig in uh, de ogen van het agentschap? Uh, het gaat hem vooral over driehoeken die zich uh, vormen in het ijs... waardoor die uh, makkelijker zouden kunnen uitzakken en je onderuit kan gaan. Want dit is überhaupt de enige plek in Vlaanderen of in heel België? In, ik denk zelfs in heel België zou dit de enige plek zijn waar het uh, tot op vandaag nog kon. Ja. Ja. Ik kom net naar hier. Willy Kaboer? Ja, ja, ja, ja. Ja, kan je nog? Ja, ja, ook heel lang. U kent elkaar van het schaatsen? Ja, ja, ja. Ik ben zo ook samen met Willy en de club in uh, Bolden. U, u heeft de ijs dus ook uit, maar ik heb u net wel op het ijs zien staan ja, nog. Hoor. Ja hoor. Was het ijs goed? Vrij goed, vrij goed. Ja, ja zeker, zeker. Ik word dit jaar 81. Ja. Dus ik zeg, of vlug nog een keer uh, tot hier komt. Kom maar u heeft dan bij de leeftijd waarschijnlijk om de Elstedt uh, toch nog misschien een keer meegedaan? Nee, he? heb ik gereden. Heeft u gereden? 86. Dan zo, jammer dat het in eigen land eigenlijk bijna nooit kan. Ik heb gehoord dat in Brussel sowieso nooit mag. Ook al ligt er heel dik misschien ijs. Waar, <tie> De ijshockeyploeg heeft van puur ellende het bier maar opengetrokken, ja, geloof ik. Voilà, Tuur, een lekker ja, al Twee uur, een twee uur geschaatst. Oh. Oh, ja. Dat is heel goed. Maar opeens is het dan kennelijk niet goed meer. Ik denk dat uh, dat, dat nog goed genoeg is, maar dat ze niet riskeren dat de school erop uh, komt... Juist. en dat er nog meer volk op komt. Juist. Maar dan heb je één plek in Vlaanderen, wat één plek in heel België, waar geschaatst kan worden... Ik kan het verstande. niet meer. We gaan straks versassen naar een andere plaats. En, okay. uh, maar dan is het illegaal. Dat is een geheime he plaats. He ja. ja. Want de schaatsgekte bij België. Een medaille op de Olympische Spelen natuurlijk. Spinks. Ja. ik heb uh... natuurlijk voor de Nederlanders gesupporterd. Ja. En uh, vooral was, kon u voor eigen land <stuken> supporteren. Maar ja gaat een Belgische medaille bij het schaatsen Gaat dat de schaatsgekte aanwakkeren, denkt u, in België? Ik vrees ervoor. Nee. U vrees ervoor? Nou, denk het niet. Denk nee. Nee. Het bleef toch typisch Nederlands. Iemand moet nog het ijs op om het bord weg te halen... wat daar is neergezet, dat het op deze plas mag. Maar het mag niet meer. Het roeibootje, het oranje roeibootje... wat op het ijs ligt tussen het riet... dat roeibootje, dat kan binnenkort misschien... op deze plas weer te water gelaten worden. <lacht> nou, wij schaatsen zo nog even door. In Nieuwsinko, Mark Robbie Visser is met een opa... en zijn kleizoon op pad in Noord-Overijssel. Het is 10 minuten over half 5. Tijd voor de dagelijkse dosis Tech and Gadget. Let's talk about tech, baby, eat up and nowhere stop. Oh. En dan weet u het dus donderdag. Dan kijken we altijd even naar wat er vandaag in de NOS op 3 Tech Podcast zit. Casper Meijer, presentator van de Tech Podcast, is hier bij me in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie hebben het verhaal rond de automobieltjes ook opgepakt, hè? Ja, dat is een onderzoek over refurbished iPhones, waar de consumentenbond gisteren mee naar buiten kwam. Uh, voor degenen die dat gisteren misschien gemist hebben, refurbished is eigenlijk een mooi woord voor een opgelapt tweedehands product, in dit geval dus telefoons. Uh, die zijn gebruikt, maar wel grondig nagekeken. En als het nodig is, zijn bepaalde onderdelen vervangen, waardoor ze weer uh, zo goed als nieuw verkocht kunnen worden voor een wat lagere prijs dan, uh, dan een echt nieuw toestel. Ja. En De Consumentenbond die heeft 18 exemplaren van eenzelfde iPhone gekocht en die getest en zij bestempelen daarvan maar een derde als een goede koop. Dat is niet zo'n fijne conclusie voor de verkopers van dit soort telefoons. Die waren er ook niet blij mee, hè? Nee, de NOS heeft de aanbieders van Refurbished Telefoons... die slecht uit de test kwamen om een reactie gevraagd gisteren. Zij reageren verbaasd. Ook boos kunnen ze zich niet vinden in de conclusies van de Consumentenbond, zeggen ze. Ze noemen kritiekpunten zoals een loszittend scherm, een incident. Een ander vindt dat zijn bedrijf ten onrechte door het slijk wordt gehaald. En In de podcast had ik Gerard Spierenburg van de Consumentenbond... en ik vroeg hem om even te reageren op deze boze verkopers. Ik snap wel dat ze niet zo blij zijn. Ik bedoel, de uitslag van de test is ook niet zo positief. En die ligt er niet om. En kijk, eerlijkheidshalve, het is niet representatief. Hè. We hebben niet duizenden toestellen getest. En, ja. uh, het zijn slechts 18 toestellen. Tegelijkertijd zegt het natuurlijk wel wat... als wij er uh, uh, ja, zeg maar slechts een derde als geschikt toestel uh, ja. bevinden. Ja, dan, dan zegt het wel wat. Ja, toch is het niet representatief. Nee. nee. nee. Dat maar, moeten we er wel bij blijven zeggen. Ja, dat, dat zegt hij dus ook. Uh, en... Uh, uh, ja, die makers die zeggen dit zijn incidenten. Maar als je, je kan er wel erg veel pech hebben als maar een derde. Uh, volgens hun een goede koper. Zien we al ja, in de podcast zeker. legt hij ook uit hoe die test werkte... en wat hun resultaten zijn. Oh, dat zijn is waar. interessant. Dat is belangrijk. En verder, wat hadden jullie nog meer? Spotify, de muziekstreamingdienst, wil naar de beurs. Ze krijgen steeds meer abonnees. Uh, gaat goed, zou je zeggen. Maar tegelijkertijd stijgt hun verlies ook. Vorig jaar 1,2 miljard euro verlies. En aan de andere kant heb je ook artiesten en platenmaatschappijen... die klagen eigenlijk non-stop dat ze meer geld willen... voor de muziek die geluisterd wordt via Spotify. En het leidde bij ons een beetje tot een discussie over ja, de vraag... of hun huidige, huidige verdienmodel, tientje per maand en dan onbeperkt luisteren... of dat eigenlijk wel kan. Oké, okay. en? Ja, dat moet je luisteren. Ja, ah, dat vind ik zo en, jammer. En wij hebben ook geen glazen bol hoor, maar de meningen waren er wel over verdeeld. Oké, okay, nou dat is wel het beluisteren waard. En uh, vandaag is uh, de laatste dag van het Mobile World Congress in uh, Barcelona. Daar is, uh, had Nano nooit maandag ook al even over. Dat is mm -hmm. een grote beurs waar allerlei nieuwe telefoons worden getoond. Uh, Apple doet daar nooit aan mee aan die beurs, want zij organiseren hun eigen evenementen. Maar toch viel hun invloed wel op. Uh, Vorig jaar presenteerde iPhone, Apple een iPhone 10. Dat is bijna alleen maar scherm. Geen knoppen ook aan de bovenkant. Alleen is het wel een soort inkeping uh, uh, bovenin. Een soort ja. hapje eruit waar de camera... Een hapje uit het scherm. Eigenlijk. Ja, waar andere sensoren in zitten. En wat je nou zag bij die beurs, dat er verschillende telefoonmakers uh, waren die ook zo'n soort scherm hadden en met datzelfde hapje eruit. Terwijl een half jaar geleden vond iedereen het nog raar zeiden mensen van, is ja, je nou gaat ja. toch geen telefoon met een nee. hap uit het scherm kopen? Nee, je ziet dus nu dat verschillende bedrijven dat nadoen en dat ze ook opscheppen dat onze notch, zoals het heet, groter is dan die iPhone. Dus ja, er zitten meer sensoren in. een grotere knop dan... Nee, dat gaan niet. En de anderen vinden juist fijn dat ze een kleiner knopje, knopje, hebben. knopje <laughs> hebben. Maar dat is wel een opmerkelijk uh, iets om, uh, om te, te merken bij die beurs. Ze vinden het raar en toch doen ze het allemaal na. Ja, is... Het is niet allemaal, maar het wordt nagedaan. In ieder geval de telefoons die op de beurs gepresenteerd ja. zijn. Nou, U hoort het in de NOS op 3 Tech Podcast. Die vindt u natuurlijk in uw favoriete podcast-app. Uh, in de site en app van NPO Radio 1. Onder podcast. Even doorscrollen. Dankjewel, Kasper. Het is kwart voor vijf. Gaan we naar Apeldoorn naar het WK-baanwielrennen. Want daar zijn de herkansingen bij de mannen. Harry Lavrijns op het onderdeel Keirin, Sebastian Timmerman? Hij heeft het uh, goed gedaan. Want hij keert via die herkansingen als het ware terug in het uh, toernooi. Plaatst zich voor de tweede ronde vanavond. Dat is trouwens ook meteen de halve finale. We maken uh, de keirin vanavond ook helemaal af. Lavrijns in de eerste ronde dus uitgeschakeld als het ware. Maar via de herkansingen weer door maakte een goede indruk. Veel beter in die herkansingen dan in die eerste ronde. Nam nu het initiatief en leek bleek over veel inhoud en snelheid te beschikken. Dat zagen we natuurlijk ook gisteravond al wel. Toen hij met de Nederlandse ploeg wereldkampioen werd op de teamsprint. Het was gisteren een historisch begin van dit wereldkampioenschap in Apeldoorn. Met twee keer goud en één keer zilver. Eén van de dames die in actie kwam gisteravond. Sanne Braspennings. Zij Pakte dus het zilver op de teamsprint, gaat dadelijk rijden. Net als Laurine van Riesen in de achtste finales van het sprinttoernooi. Dat is het laatste onderdeel van deze middagsessie. Sebastiaan, dankjewel. Door naar uh, René Passet voor de problemen op de weg. Ja, nou die zijn beperkt tot uh, twee snelwegen waar het echt heel slecht is. Maar je merkt toch dat het uh, vakantie is in een deel van het land. Want in de Randstad staan niet zo heel veel dagelijkse files. Alles bij elkaar nu iets meer dan 100 kilometer. Maar goed, da 16 Antwerpen-Breda. Die is maar mooi dicht na een ongeluk met een gekantelde veewagen... tussen de Belgische grens en knooppunt Galder. Het verkeer naar het noorden kan uitwijken via da 27 of kiezen voor de route via Bergen-op-Zoom. Op de A28 Amersfoort Groningen, een botsing met meerdere auto's tussen Zwolle en de afrit Nieuw-Leuzen. ben je wel een uur mee zoet. 12 kilometer file, twee rijstroken minder. Nieuws en go. Het is kwart voor vijf. We hebben onze mobiele studio geparkeerd op de Scheveningse wijkmarkt. Daar op de stoepmarkt marktkooplui Uit Den Haag zijn in paniek omdat ze vrezen voor faillissement. Een reden zijn de kosten voor de opbouw van de kramen. Die zijn per 1 januari met maar liefst 40 procent gestegen. Dus dat is flink, Saïda Magé. Uh, om hoeveel markten gaat het dan? Uh, het gaat om uh, zeven wijkmarkten, Lara. Hans van As, hoorde je misschien wel ieder in de uitzending voorbij komen... aardappelboer hier op de markt. Net je kraampje ingepakt vanwege het koude weer. Er komen niet zoveel mensen vandaag op de markt af. Op donderdagen sta je dus hier met die kraam. Ja. Sinds 1998. Uh, staat u ook op andere wijkmarkten in Den, ja, Den Haag? Welke? Niet in Den Haag. Niet in Den Haag? Nee. Ja, op stap Ipenburg nog. Dat valt ook onderdag. Valt wel onder. Je mag de microfoon Ippenburg. iets dichter bij de mond houden. Ipenburg valt onderdag. <laughs> ja, dat is vrijdag, zeg. <laughs> en uh, naast je zit uh, Peter Hoogendoorn, kaasboer. Uh, waar sta jij nog meer met de kaaskraam? Ik sta ook op donderdag hier in Scheveningen. En dan heb ik nog vier dagen op de Haagse markt een kraam. Ja, dat is die hele grote De markt. grootste van Europa. Ja. ja. De grootste niet overdekte markt van Europa. Ja. Um, ja, die kosten voor de opbouw. We hebben het eerder over gehad. Dat is dus gestegen tot wel... Bij, ja, dat verschilt een beetje per kraam, maar 40 tot 80 procent. Ja. Waar komt dat percentage vandaan? Ja, je hebt um, een, een vaste component, dat is gewoon je kraam. Uh, zoals die, iedereen die kent met stamens en de plank. Maar dan heb je daaronder heb je een schraagje nodig als je zware handel hebt, zoals kaas. Mm. Je hebt, um, om je klanten droog te laten staan heb je een uitschuifdingetje of een uitzetstandaardje uit, uit, uh, nodig. Er komen allemaal accessoires bij en die mm. maken het dus eigenlijk die, die kale prijs zo hoog. Ja, maar dat is dus veranderd. Dat was eerst niet zo. Nee, dat uh, was eerst... Uh, uh, voor dezelfde kraam betaalden we 40 tot 60 procent minder. Ja, maar wel met diezelfde attributen allemaal. Ja, om de boel veilig echt, te houden. Ja, exact dezelfde kraam. Ja, maar wat, wat ja. is dat dan? Waar komt dat percentage dan vandaan? Ja, um, de vorige kraam zetter, die kon het niet helemaal vinden met de gemeente. Die heeft opgezegd na een jaar. En toen moest er plotseling aanbesteed worden. En toen hebben er twee uh, hebben de moed gehad om het aan te besteden. Om daarop in te gaan. En daar is de goedkoopste officieel van gekozen. Maar dat is dus een stuk om... hoger dan, uh, dan bij zijn voorganger. Ja, ja, ja, ja. En dat is niet leuk. Dat nee. is niet goed voor de markt. Nee, maar het Sagarijn zit er niet alleen daarin. Het heeft er ook mee te maken, zeggen jullie, dat de gemeente nu de regels rondom die wijkmarkten gelijk trekt met die grote Haagse markt. Ja. En daar komen dan allemaal nieuwe regels bij kijken. Waar, waar moet ik dan aan denken? Ja, nou, het zijn twee totaal verschillende dimensies. Van een Haagse markt moet je denken aan 500 kraam of tegenwoordig units. Hier staan er 30, hè? En hier staan er een, ja, maximaal 30. Ja. Uh, dus een totale andere orde van grootte. Um, je ziet dan ook op zo'n wijkmarkt dat uh, ondernemers met elkaar gewoon die markt uh, eigenlijk gewoon runnen. Um, terwijl op een grote Haagse markt heb je gewoon veel meer regelgeving nodig om het goed te kunnen sturen. Ja, en wat voor regels gelden er bij hen die nu ook voor jullie gelden dan bij de wijkmarkt? Nou, Om een voorbeeld te geven, er is op een gegeven moment voor excessen, en dan spreek ik echt over excessen, is er een regel bedacht om uh, de ondernemers uh, bij verdenking van die excessen uh, 50% aanwezig te laten zijn. Uh, dat is voor die markt nog wel te begrijpen mits die alleen voor die excessen wordt toegepast. Maar nu wordt je in één keer voor die wijkmarkten ook toegepast. Terwijl die accessen a, helemaal niet aan de orde zijn... en b, dat ook niet de afspraak was. Mm -hmm. um, daardoor wordt een ondernemer die bijvoorbeeld... ik neem een groenteboer, die hier veel uh, in aan de horeca levert... Um, die wordt gewoon uh, onmogelijk gemaakt om dat te combineren met, uh, met zijn kraam. Ja. Yeah omdat hij er dan te veel moet zijn. Ja, precies. Ja. We hadden dit ja. allemaal graag uh, aan de politiek verantwoordelijke voor willen leggen. Maar die heeft ons uh, vriendelijk bedankt. Die had er ja, niet zoveel ja. behoefte aan om aan te schuiven vandaag in de bus. Maar we hebben gelukkig wel twee raadsleden hier. Uh, uh, zover bereid uh, te krijgen om hier aan te schuiven. Richard de Mos, welkom in de bus. Ja, wat vindt u ervan als je die verhalen zo hoort? Ja, een uh, hele slechte zaak natuurlijk. We hebben daar uh, van de week ook uh, raadsvragen over gesteld in, het, uh, in, in de Haagse gemeenteraad. Uh, uh, zeker ook omdat uh, de met een oplossing zijn gekomen. Hè. Die hebben gezegd, wij willen die markt op langere termijn uh, uh, privatiseren. En we willen desnoods dan die kramen zelf opbouwen. Zodat wij die kosten die we nu straks kwijt zijn, uh, die 40 tot, dat, tot 80 procent zelfs. Ik dacht ja. dat het 40 procent was in, in de middel, dus ik schrik uh, nog meer het... van het getal. Ja. 40 uh, tot 60 voor de meeste. Oké, okay, ja. maar dat is, dat is natuurlijk een, een forse verhoging. En uh, ja. Ja, als zij dan zeggen, we kunnen die kramen zelf opbouwen... ja, laat ze dat dan in, uh, in, in godsnaam doen. Ja, maar, uh, maar waarom mag dat niet? Nou, ja, de, dat is uit het gesprek voortgekomen met, uh, met jullie, dat voorstel. Dat is afgewezen door de gemeente. Ja, En dat is ook wat ik nu dus vraag aan het uh, college. Van, uh, waarom wijzen jullie dat af als dit nou een reddingsboer zou kunnen zijn... voor die belangrijke wijkmarkten? Ja. Die hebben een hele sociale functie. Uh, en die zijn ook van belang voor sommige winkelstraten... die het uh, in onze stad moeilijk hebben. Ja, Wat ligt achter? Ik ben aan die nieuwe regels, het verhogen van, de, van die bedragen. Nou ja, kijk, wat ik net hoor uh, van de experts... is natuurlijk dat het feit dat er uh, iemand weg is gegaan... die het goedkoper kon en dat er twee aanbestedingen zijn. Dat is natuurlijk relatief weinig en dan wordt de goedkoopste gekozen. Dus in dat aanbesteding ligt, naar mijn uh, bescheiden mening... Uh, die oplossing nu niet. Ik denk dat je het aan die marktkooplui zelf moet geven... om het uh, die marktmensen zelf te laten doen... en dat ze hier ook een goede boterham kunnen ja. verdienen. Kees Pluimgaaf wil ik uh, ook even laten reageren. Die zit uh, hier in de raad namens het CDA... Eens met het idee... Nou ja, goed. De, de Mos weet dat. En dat heeft hij ook meegetekend. Dat wij als CDA. een vraag hebben gesteld aan het college. Om een accountantscontrole uit te doen gaan. Mm -hmm. uh, namens mijn collega Michel Rogier. Die heeft die motie in de laatste raad ingediend. Uh, ja, dat is collega Kanaui nou van Groep de Mos, maar dat mag niet uit. Nee, maar maar fijn dat u het met ons eens bent. Ja. Door de rekenkamer. Ja. Ja. Wie, wie... Ja, ja. Maar goed, ja. dat initiatief ligt er. Daar wordt op een gegeven moment ik met, uh, blij met jullie allebei. Ja. Ja. Kijken. Ja. Zo hoort ja. het ook. <laughs> uh, nee, ook maar bekend. wat van controle? Even? Want, uh, omdat wij, wij zijn er op een gegeven moment van uitgegaan... toen wij die cijfers onder onze ogen kregen... dat dat een all in -prijs was. Waar al die zaken die nu op het ogenblik... verdeeld aan de orde komen... Uh, nu in één keer toch... Uh, zeg maar nog eens een keer separaat erbij berekend worden. Hebben ja, jullie dan dus een beetje we zitten we slapen? Van, bij het u? CDA. Hebben jullie een beetje zitten slapen? Uh, nee, ik denk het niet. Je krijgt op een gegeven moment een NL pakket uh, voor, voor, je voor, voor je neus en dat moet je doornemen en op een gegeven moment komt er zo'n tariefstelling uh, doorheen en die zie je dan, daar ga je mee akkoord. En op een gegeven moment krijg je de signalen van, van de ondernemers ja. en die ondernemers houden ze onscherp om te zeggen van luister eens, daar klopt iets niet want we krijgen plus plus plus prijzen. En daarvan hebben wij nu gezegd en daar ging de raad mee akkoord uh, doe daar onderzoek naar en vertel ons nou eens het juiste verhaal voor hoe dat hele verhaal is opgebouwd. En dat doen we niet alleen voor de Haagse markt, die grote markt maar dat willen we ook voor de wijkmarkten uh, initiëren. Ja, we willen dan nu, ja, dat is ja. inderdaad wat ik gevraagd heb het is inderdaad geïnitieerd voor de Haagse markt. want dat is inderdaad die andere markt. Ja, het moet nu voor die wijkmarkten. Die komen nu dus in de problemen. Ja, en we moeten daar als gemeenteraad wel gewoon urgentie bij zien. Hè, want het is, het, is een, het is een moeilijke tijd om je boterham ja. te, te verdienen. Ja. Weet je, vooralsnog had ik ervan uit dat het uh, transparant... en volgens de regels verlopen is, die aanbesteding. Ja. Maar uh, je ziet gewoon daarin een stuk marktwerking. Steeds meer ondernemers komen met uh, eigen materiaal. Ook om, omdat de kramen steeds duurder worden. Daardoor krijg je steeds minder kramen. Daardoor worden de kramen die overblijven nog steeds duurder. Dus het is gewoon... Degenen die met de marginale handel uh, daar zijn. Hè? De, de, de groenteboeren, de, de mensen met de, de zeepjes. Waar, waar in mijn optiek de, de lagere marges op zitten. Ja, als die dan nog een keer een extra klap in hun nek krijgen. Met name de heeft het moeilijk. De, zegt u? Met name de ontvoet heeft het moeilijk. Ja, ja, precies. Ja. Uh, die, nou, ja, de voet ook de, de, de groente- en fruit-AGF-kramen. Uh, AG, ja. uh, als die ook zo'n tik in de nek krijgen van ja. zo'n gigantische verhoging. Want ik heb gehoord dat het op een gegeven moment van 60 euro naar 90 euro is ja, verhoogd. En concreet dat is wel op deze bizar. markt zijn er 30% van de ondernemers die zeggen van dit, dit trekken we gewoon niet meer. Nee. Nee, maar dan, is, denk ik, dan kijk ik toch even naar de heren van, uh, vanuit de raad even aan. Want dan denk ik, is dit niet te laat? Nee hoor. Nou, maar dan nou moet, als ik het zo nou, dan hoor. Moet, dan nee, moet natuurlijk, het ook Kijk, op voorhand natuurlijk een gegeven moment, al moment, uh, Als je iets signaleert worden. waar je het gevoel hebt als raadslid... en uh, Michel, uh, Richard zal er ook bij, bij aan kunnen sluiten... dat je niet op de correcte wijze bent voorgelegd... door uh, de betreffende uh, wethouder, zeker het college... dan kun je als uh, raadsleden altijd nog erin springen en zeggen, we willen daar nog een keer extra onderzoek ja, voor ja, hebben. Als, ja, als jullie echt verkeerd, verkeerd geïnformeerd eventjes... zijn... dan zou je ook met de vuist op tafel nee, kunnen slaan... Het want het gaat nu wel om ondernemers dat, die hier de dupe van zijn, Dat onderzoek is natuurlijk één en dan zijn CDA en Groep de Mossen het met elkaar eens. Maar ik denk dat we verder moeten denken. Ik denk dat we de, de noodkreet van, van de marktlui serieus Precies. moeten nemen. En gewoon moeten kunnen durven zeggen... Joh, dat aanbesteden lukt niet, dat is te duur. Laat het de marktkooplui zelf doen. Ja, en volgens mij ons, is laat, dat een laat, beslissing die snel uh, te nemen is. Ja, op ja, wat voor termijn? Laat ondernemer ondernemen. Ja, op wat ja. voor een termijn dan? Denken jullie dat er doorheen te kunnen krijgen? Wij hebben de vraag uh, uh, gisteren eruit gedaan. Dus uh, daar kan de wethouder morgen op, op antwoorden. Als hij zegt... Het, uh, uh, dus daar gaat het om. Als de wethouder zegt laat deze markt... Uh, privatiseren Of laat die wijkmarkten privatiseren. En laat ze die kramen zelf opbouwen. Ik denk dat je dan die markt dan kan... Dan hebben we ja. één probleem weggehaald. Maar dan zitten jullie nog steeds wel met die regels. Nou ja, die regels die moeten dus uh, in die zin losgelaten worden. Als je naar een verzelfstandiging toe gaat... dan ga je heel veel dingen zelf regelen. En uh, neem van mij aan dat een ondernemer goed kan ondernemen. Een ambtenaar kan goed vergaderen. Uh, we hebben allebei onze disciplines en onze, onze sterke kanten. Uh, maar gaat de dingen niet door elkaar in laten. Laat ons alsjeblieft gewoon ondernemen. Uh, wij kunnen echt wel uh, uh, scherp inkopen en zorgen dat ons eigen materiaal op een goede manier op die markt uh, gepresenteerd wordt. Maar dat wordt nu onmogelijk gemaakt. We hebben uh, de namens deze markt echt een heel doordacht plan ingelegd voor de verzelfstandiging. Is notabene een opdracht vanuit de politiek. Vanuit de notenmarktestraat de de kiosken. Maar het wordt gewoon uh, niet serieus genomen. Er wordt gewoon letterlijk gezegd van wij geloven niet... dat dat jullie het beter of goedkoper kunnen als wij. Maar nu horen we de plannen van de heren hiernaast, de raadsleden. Ja. Heeft u weer een beetje hoop? Ja, nou, gelukkig uh, hebben we meer partijen als VVD... want uh, daar moeten we het niet van hebben. Het heet maar er... heeft u nu een beetje hoop gekregen? Ik, uh, mijn hoop is daarop gevestigd, want dat is gewoon de manier... waarop we dingen kunnen veranderen. Oké, okay. ja. Hans, tot slot, de aardappelboer. U een ja, beetje hoop gekregen? Blijven hopen, blijven hopen. <laughs> hoop het leven. Ja, hebben jullie ook... <laughs> dat, dat vind idee... ik mooie laatste woorden, daar oh, oh, ga ik u voor afsluiten. Ja, ja, ja helaas. Ja. Gaat... Wij gaan verder praten, maar we gaan wel afscheid nemen van de luisteraars. Dank jullie wel. En succes. Ida. Gaat Dank, Saïda. Nee. Nieuws en Co staat iedere dag weer op een andere plek vandaag. Dus in Den Haag misschien morgen wel bij u. Als u een goed idee heeft voor een groot of klein verhaal... laat het ons weten via nieuwsco.nos.nl. .no. Neem je aan tot jouw wettige echtgenoten. Theo Radio 1. Als je gaat trouwen, denk je niet meteen aan de tarieven... die gemeente rekenen voor jouw huwelijk. Omdat wij dus zoiets hadden van het is belachelijk duur... Dus we gaan wel voor het gratis trouwen. De gemeente werpt zich op als weddingplanner met het bijbehorende prijskaartje. Als je kijkt naar de hoogte van de leesjes. dan kun je bijna niet aan de indruk onttrekken. dat het voor gemeentes heel plezierig is. als er veel huwelijken vertrokken worden. Zondagavond om 7 uur in Reporter Radio. Ja, u vraagt bij draaien. Daar komt er op neer. Afgerekend op de liefde. Op NTO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.